Kijk eens hoe groot ze zijn. Zouden ze zich misschien voeden met energie? De, de energie van, van die lomp bijvoorbeeld. Dat is best mogelijk, ze. Anders kan ik me het ook niet voorstellen. Ze moeten nog, ze moeten nog geen enkel ander voedsel gehad hebben. Kleine monstertjes. Oh, nou, net uit het en al zo'n 20 centimeter. Noem dat maar klein. Eh, misschien zijn ze al gevaarlijk ook. Waar is de voltmeter? Hier. Ja, pas op met dat water, dat je geen schok krijgt. Geen mij maar. Ik ben er allemaal mee. En? Niets. Ja, nog niets misschien. Zeg, dat bedenk ik me wat. Wat dan? Uitgaande van onze theorie dat de marsmens eigenlijk het virus is... en dat dat virus kan worden ingebracht in andere levende organismen... zou dat virus dan niet kunnen worden geïnjecteerd bij zo'n monstertje. Een marsmens in de vorm van een monster. Daarmee zijn er meteen verklaard die twee verschijningsvormen... waaronder we de marsmens hebben meegemaakt. Ja, ja, ik voel wel iets voor die redenatie. Dank je. Ja, niet gek, zeg. Helemaal niet. gek, dat kan best mogelijk zijn. Als je het maar niet gaat proberen, hè? Nee. Nou, het is in ieder geval nog te vroeg om langs deze lijn verder te experimenteren, hè? Uh, we beginnen met het begin en dat is de A. En uh, deze beestjes? We dekken het bad af. Dan zien we morgen wel weer verder. Ik ben er toch niet gerust op. Ik heb het idee dat u nog steeds een situatie onderschat, dokter O'Hara. Dacht u? U bekijkt het allemaal van de wetenschappelijke kant. Wij hebben de praktijk meegemaakt. Ja, maar wat wilt u dan? Ik heb gedacht, als we nou eens te wachten houden bij de monstertjes. Bij Toerbeurt. Kunnen we ze niet markeren? Markeren? Hoe bedoelt u? Laten we ze uitrusten met zo'n mini-zendertje. Door het geval ze toch zouden ontsnappen. Ja, een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn. Hè? Nou, als u dat noodzakelijk vindt. Het is in ieder geval wel te doen. Ik heb hier nog wel wat van die zendertjes liggen... uit de tijd dat ik nog onderzoekingen deed naar die trek van die bruinvissen. Eens even kijken. Um... Ja. Hier. hier zijn er wel een paar. U ziet, heren, u hoeft maar te kikken en dat heeft u weer al. Prachtig spul. Zit er zo'n even batterijtje in? Ja. Nou, als het nou goed is, moeten ze het nog doen. Hier is de ontvanger. Kunnen we dat even controleren? Welke golflengte? Hij staat ingesteld. Hier. Ja. Drie. Mm -hmm. Hoe ver rijken die zandeltjes? Wel, uh, weet ik niet precies. In ieder geval iets meer dan 20 kilometer, mm -hmm. geloof ik. Ja, kunnen we ze vastmaken. Ik zou zeggen, uh, onder de staart. Oh. Ja, onder de staart. Als u zich nou daarmee bezighoudt, dan zal ik even kijken of ik een mooi aapje kan vinden voor ons volgende experiment. Komt voor elkaar. Stevens, halfes. Ja, prima. Even uitproberen. Die kunnen ons niet meer ontsnappen. Zullen we toch niet voor alle zekerheid de wacht houden? We krijgen straks die aap ook nog. Goed, laten we maar verdeling maken. Doet u ook mee, professor? Ja, goed. Maar ik zou eerst wel even een, uh, een uurtje willen slapen. Goed, dan ja. neem ik de eerste wacht. U, professor de tweede. Hoe laat is het nu? Eén uur geweest. Dan neem ik van één tot drie, professor Curtis van drie tot vijf... en jij met van vijf tot zeven. Dan kan dokter O'Hara rustig slapen. Nee, nee, nee. Niks ervan, hoor. Er is werk aan de winkel. Hier is onze vriend de aap... En ik wil ook nog sexy doen op dat konijn. Nu nog? Ja, nu nog. Maar een klein beetje gezelschap is altijd aangenaam. Wilt u mij even de injectie naalde nou aangeven? Hetzelfde met, met die aap net zo gaan als met dat konijn? Ja, maar daar is nou juist dat experiment voor om dat het weten te komen. Wacht even. Hier, jongen. Zo. En, eh... Uh... Hebt u nu een stevige kooi, ja, die door het meest intelligente wezen niet van binnenuit is open te maken. Als het niet over technische dingen gaat, dan voel jij je wel erg onzeker, hè, Ben. Maar je maar niet ongerust. Hier is een heel zwaar ijzeren exemplaar, daar zal meneer zo makkelijk niet uitkomen. Tevreden? Oh, laten we hopen dat deze voorzokken de voldoende zijn. Dan wens ik de heren wel te ik ga mij intussen met het konijn bezighouden. Oh, wie van u had op weer de eerste wacht? Ja, ik blijf bij u. Mooi zo. Tot straks dan. Tot morgen, Stevens. Ja. de dokter. Ja, komt wel in orde, Bedankt. Zo. Kan ik u misschien ergens mee helpen? Nee, op het ogenblik niet. Ik, ik wil nog wel eerst even dat röntgenbeeld bekijken. Hé. Hey. Het lijkt wel of het virus kleiner geworden is vergeleken met een half uur geleden. Ik geloof het ook. Maar dat kan een reactie zijn op de veranderde fysiologische omstandigheden. Of zou het misschien zo zijn dat het virus sterft als zijn gastheer doodgaat? Nee, nee, dat lijkt me niet waarschijnlijk. Het zou overigens wel makkelijk zijn voor de oplossing van uw probleem. Ja, alle mensen die geïnfecteerd zijn met het virus eenvoudig liquideren. Maar dan zouden we nu al een hoop waardevolle mensen kwijtraken. Als u dat gerust kan stellen, zo eenvoudig liggen de zaken niet. Kijk, het virus kan wel degelijk een autonoom bestaan hebben. Kijk. Ja. Ja, het leeft. Het trekt zich terug. Duidelijk. Ah, nou, eerst eens even zien wat die sectie oplevert. Interessant. Heel interessant is dat. Curtis. Curtis waar zit hij nou bij de apen zeker <laughs> precies wat je hoort eens even kijken hoe laat is het bij vijf. Hè? Mm, tijd voor een paar uurtjes slaap morgen is het weer vroeg dag <laughs> hm? wat is dat nou ja ik kom al wie is daar ah oh, Dobson kom erin mister Kerel, kom erin goedemorgen dokter Ja, dank u Goedenavond. Fris, hè? Ja, zeker. Ik... Uh, loop maar even met me mee naar de snijkamer. Ja. De politie slaapt nooit, zie ik. <laughs> Zegt u dat wel? ze we me nou weer midden in de nacht uh, uitgezet? Wat doet u daar, dochter? Nou, dat zie je toch? Ik vul een konijntje. Oh? Ja, mijn vrouw praat hem altijd in zijn geheel. <laughs> <laughs> nou, ik niet, hoor. Hoe kleiner de stukjes, hoe lekker. Dan uh, zal ik toch eens tegen mijn vrouw zeggen. Ja, dat moet kunt... je zeker doen. Ik zeg, Dopsen, zijn... wat verschaft me de eer? Ja. Of kom je gewoon alleen maar een neutje halen? Nee, nee, nee. Hoewel het er best in zo gaan, dokter. Met dit schuren weer. Ja, er is best wat aan te doen, hoor. Eens even kijken. Hier. Nee. het <laughs> is medicinale alcohol. Nee, hier. Dit is veel beter. Alsjeblieft. Ik dank u ah, God woord en een ouderling, dokter. Mooi, nee, zo, mooi zo. Nou, kom maar, maar eens mee over de brug. Waarmee? Nou, wat je komt doen, hè. Ach, ja, nee, dat is waar ook. Ja, ik zei wel, ik ben erop uitgestuurd. Ik moet ook wel hier in de buurt vragen. Wat moet je vragen? Uh, hebt u nog bezoek gehad de afgelopen dag? Nee. Gisteren? Nee, ik zeg toch, nee. Hebt u niks verdachts gezien hier in de buurt? Niks, nee. Op zee ook niet? Nou, kom nou toch Topson. Ik heb toch wel wat anders te doen dan de hele dag naar de zee te kijken of er misschien iets uh, verdachts is. Ja, ja, ja, dat begrijp ik. Dus uh, deze mensen hebt u ook nooit gezien? Laat eens even kijken. Nee. Nee, die ken ik niet. Zeg, Topson, wat heeft dat allemaal te betekenen eigenlijk? Uh, geen idee, dokter. Opdracht. Ik moet alleen maar rondvragen. Waarom hebben ze me niet gezegd? Ik kan je helaas niet helpen. Nou, uh, dat spijt me. Ga ik maar weer eens verder. Uh, nog eentje, op de vallei. Nou, graag, dokter. Uh, de meeste mensen zijn niet erg gelukkig als ik ze midden in de nacht uit in bed wel. Nou, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, mij bel je dan ook niet uit mijn bed, hè? Uh, u bent altijd aan het werk, hè? Nachtelang. Weet u... Oh. Wat wou je zeggen? In het dorp zeggen ze wel dat u gek bent, maar uh, ik weet wel beter hoor. Iemand die altijd zo hard werkt. In het uh, laboratorium zag ik ook nog lichtbranden. Oh ja? Nou, goed dat je dat zegt. Ik zal het straks even uitdoen. Nou, ik stap hem weer eens op, dokter. Goedenacht. Uh. Goedenacht, Dobson. En uh, succes. Uh. Ik zal je even uitlaten. Ja, graag. Uh, pas wel op, want de wind gaat. Ja, het is de weer. Dat nou, Dobson, bedankt voor je bezoek, hè. Tot ziens. Bed? Nee, ik ben net klaar. Wie was daar? Oh, Dobson. Een vertegenwoordiger van het plaatselijke politieapparaat. Een beste kerel. Ah, wat moest ik? Hij liet mij een paar foto's zien. Een van u. En een van generaal Stevens. Oh. Over die mensen wel eens gezien had. hè? Ja, natuurlijk ken ik de mensen niet. Dat dacht ik ook. Die hadden nog mensen naar huis die door de politie gezocht worden. <laughs> en nu? Bent u een beetje uitgeslapen? Nou, nauwelijks. Weet u, niet alleen dat ik me bewust ben van de ernst van de situatie. Ik ben er ook te veel persoonlijk bij betrokken. Uw vrouw? Ja. We zullen ons best doen, meneer Melden. We zullen ons best doen. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Bent u opgeschoten vannacht? Kijk maar. Dat beest als we uit lakazie liggen, daar zou je vegetariër van worden. Nee, nee. Ik bedoel, hier onder de microscoop. Oh. Kijk, een deel van het centrale zenuwstelsel. Ja. U ziet hoe het virus zich in de cellen genesteld heeft. Het virus leeft nog? Ja. Ik, ik zou het zo kunnen abstraheren en opnieuw prepareren. Denkt u. Denkt u dat het mogelijk is iets te vinden dat dat virus kan vernietigen? Natuurlijk, natuurlijk, maar. Dan zullen we wel met grof geschut moeten werken. En we zullen natuurlijk iets moeten vinden wat de omringende fijne weefsels niet aantast. Ik heb al een paar proeven genomen, maar het virus is sterker dan de cellen. Chemische middelen komen niet in aanmerking. Ziektekimmen? Ja, die richting moeten we opdenken, ja, maar. Zo'n onderzoek kan maanden of soms wel jaren vergen. Die tijd hebben we niet. U hebt nu zelf gezien hoe ze ons op de hielen zitten. Nog even, ze hebben alle sleutelposities in de wereld bezet. Ja, en dan hoeft het niet meer, als ik het goed begrijp. Nee. Dan hoeft het niet meer. Kom, ik ga de wachters overnemen van Curtis. Waar is hij? En dat weet ik nou juist niet. Ik ga ook nog een paar uur slapen. Er is veel werk aan de winkel morgen. Curtis! Nou, hier is hij niet. Ik heb hem zeker al een uur niet gezien. Maar waar kan hij dan zitten? Geen idee. Oh, bij de proefdieren misschien. Of in het lab. Ja, waarom heeft hij niet geholpen? Geholpen? Hij kan geen bloed zien, die maar ben. Nooit gekund. En toch een grote geest. ja. Ja, ja, die duikboot die hij geconstrueerd heeft, is niks meer of minder dan een klein wonder. Ja, die technische dingen, daar is hij wel mee vertrouwd, hè. Nou, we kunnen hem oproepen. Hallo, Hallo ben. ben? Hallo, ben. ben? Waar zit je? Niets. Nou, misschien is hij alleen maar in slaap gevallen. Laat mij eens. Hallo, professor Curtis. Hallo, professor Curtis. We kunnen misschien beter even gaan kijken. Als zal toch iets met hem gebeurd zijn. Ik zou niet weten wat. Kom mee. Het wordt alweer bijna licht. Uh, niemand weet wat de dag zal brengen. Uh. Curtis! Curtis! Kijk eens! die een behoorlijke klap gehad heeft. Een klap? Van wie? Ja, Een schok. Een elektrische schok. Alles eens een doek en wat water. Waar? Daar, daar is een wasbak. Curtis. Hé. Hey. Ben, oude jongen. Ben. Ja. Water in een handdoek. Hoe smet het met hem? Ja, hij komt er weer bij, geloof ik. Uh... Curtis. Curtis. Ben. Oude jongen, word eens wakker. Uh... Wat ben ik? Ben ik? Ja, rustig maar ik ben bij je. Oh, wow. Ja, wat is dus Wat is er gebeurd? Ik weet niet. Hier, je mag het even drinken. Ja, je wel. Zo, het gaat wel weer een beetje beter. Zal ik u even helpen opstaan? Ja. Kunnen we niet beter naar bed brengen? Nee, nee, nee, laat maar, laat maar, laat maar. Het gaat. ...je duizel uit, ja. is Het is stoel. Dank u wel. Ja, vertel nou eens. Wat is er nou gebeurd? Hm? Het aapje. Hm? Het aapje? Het aapje is weg. Wat? Hier, kijk maar. De kooi staat wagenwijd open. Ja, dat is onmogelijk. Vertel op, keuters. Er is, is niet veel te vertellen. Op deze begon plotseling helemaal wild wild te worden. Het rammelde. rammelde als een gek aan de tralies. Wanneer? Ja, ik, zal, ik zal net een, een uurtje beneden zijn geweest... ...om... 4 uur dus. minuten geleden. En toen? Toen ben ik naar zijn kooi gegaan om te kijken wat, wat er aan de hand was. En toen toen, toen kreeg je een schok. Ja, zoiets moet het dan geweest zijn. Van toen af weet, weet ik Helemaal niks meer. Maar hoe is dat beest dan uit die kooi gekomen? Ik, ik, ik, ik weet het niet. Kijk eens hier. Weer, huh? het ijzer om het schot heen is gewoon weggesmolten. Ja, dat is niet te geloven, zeg. Of iemand. aan het werk geweest is met een elektrische lastvlam. Maar daar is een energie voor nodig. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een levend wezen zoveel energie kan bundelen... en daarna zo gericht weer kan afgeven. Ik heb u al gezegd, we moeten onze vijanden niet onderschatten. Ja, maar zo'n aapje... Niks aapje. Een marsmens. Die aap is veranderd in een marsmens. Als alle levende wezens die met het virus worden ingespoord. Maar dat virus... Hé, hey, waar is het? Waar is wat? Die doos met virus kweken, waar is die? Ik weet het niet. Waar, waar hebt u hem gezet? Hier... Op tafel? Ja. Dat weet ik zeker. Ja, ja, dat daar heb ik hem straks nog zien staan. Ja. Ja. En nu? Weg. Die aap. Die marsmens is er mee vandoor. Ja. ja, dat kan zijn. Ik mis ook een paar injectiespuiten. Weet u dat zeker? Ja, kijk ben hier. De la lag vol met die dingen. Dat is een ramp. Ik ga Stevens waarschuwen. Laat maar met, ik ben er al. Goedemorgen. Een uitgeslagen. Ja, dat is maar waar, ik heb geen oog dicht gedaan. Heb je het al gehoord, Stevens? Dat ik heb niks gehoord. Onze aap is er van Door met de hele voorraad virus en een paar injectiespuiten. Ja, Procelieten maken. Geen huh. tijd voor grapjes. Wat is dat gebeurd? Dat beest heeft eerst onze vriend Curtis buitengevecht gesteld... en daarna heeft hij eenvoudig het slot uit de deur van zijn kooi gespoten. Hier, kijk maar. Au, oh, machtig. Dat hadden we van tevoren moeten bedenken. Maar we hebben het niet bedacht. Ja, wat, wat nu? We moeten dat beest terugvinden, Dat koste wat kost. Uh, wat hebt u aan huurwapens in huis, dokter? Wil jij een drijfjacht beginnen? Ja, ik heb een paar jachtgeweren. Geen grof geschut, maar we kunnen het ermee doen. Moment. Kunnen geluk hebben. Het is vannacht flink geregend. De sporen moeten niet moeilijk te volgen zijn. Bent u in staat om mee te gaan, professor? Ja, dat denk ik wel. Ik schoen alweer een stuk beter. Ik, uh, ik vind ik wil dit deel van het avontuur zeker niet missen. Hier. Alsjeblieft. Maar, Voor iedereen. Maar. Nou, nou, u hebt hier een heel artsennaal. Nou. Ja, ik ben maar eenmaal een hartstochtelijk jager. Dat kan ons goed te pas komen. En hier is de munitie. Zo. Het is al helemaal licht. Ik hoop dat we de sporen kunnen volgen. Maar hij heeft al bijna anderhalf uur voorsprong. Ja, maar als hij nou door de bomen is... Ja, via dit raam moet hij gevlucht zijn. Dus we beginnen hier. Tot hier hebben we zijn sporen goed kunnen volgen. Ja. Gelukkig zijn hier bijna geen bomen langs de weg, hè? Kijk eens hier. Het lijkt wel of er hier gevochten is. Fietssporen. En de fiets is gevallen. Zware schoenen. En appelpoten. Alles is vertrapt. Het is te heet toegegaan als ik het zo eens bekijk. Kijk eens. Wat? Een injectiespuit. Een van mijn injectiespuiten. Te laat. Hij heeft zijn eerste slachtoffer gemaakt. Weet u dat zeker? Ja. Ik ben de enige hier in de buurt die die plastic wegwerp gebruikt. Enig idee wie hier zo vroeg op de fiets langsgekomen kan zijn, dokter? Nee. In principe kan het iedereen geweest zijn. Maar... Die dopsen, die politieagent, die heeft hier de hele nacht in de buurt rondgefietst. Dat weten we in ieder geval zeker. Dus die agent is nu een van hen? Dat zit er dik in. En hij zal niet de enige zijn als we de mensen die rodaat niet snel vinden. Vooruit dan. Kijk, hier gaan de sporen verder. Recht de plein in. Ja, en achter het dal ligt het dorp. Vooruit, mensen! Regen recht naar de dorp. Zo'n injectie maakt dat stomste dier intelligent. Gelukkig zijn er nog bijna geen mensen op straat. Dat dacht u maar. Hallo, wat moet dat daar? De politieagent, Dat is dobsen. Voorzichtig. Wat doen we? Niets. Afwachten. Maar laten we volgens de hoede blijven. Ah, uh, bent u het, dokter O'Hara? Uh, zoals je ziet. Zo vroeg al op pad. Oh, we proberen een konijntje te verschalken voor het ontbijt. Nooit rust, hè? Altijd bezig. Die ogen? Ja, doe we denken aan dat konijn. Ik hij mogelijk, hij is er een. Waarom hebt u tegen mij gelogen, dokter? Gelogen? Ik? Mm -hmm. Nog geen uur geleden ben ik bij u geweest om u die foto's te laten zien... toen zei u dat u de gezochte personen niet kende. En nu bent u met de gezochte personen op jacht. Oh ja? De gelijkenis is anders niet erg opvallend, vindt u wel? Voor mij wel. Oh. En nu, uh, wilt u de heren nu arresteren? Arresteren? Nee... Het vermoeden bestaat dat de heren zijn geïnfecteerd met honddolheid. Daarom worden ze gezocht. Honddolheid is een besmettelijke ziekte. Ja, ja, inderdaad, heel besmettelijk. Maar wij hebben een tegengif meegekregen dat ik de heren onmiddellijk kan toedienen. Een tegengif, zo, zo Ja, een kleine injectie en het gevaar is geweken. We moeten hem neerschieten. Kunnen we dat op onze verantwoording nemen? Ik Mag ik andere... de heren verzoeken? Schiet oh er niet. Kijk uit! Pas op het nippertje. Liggen! Niet aankomen, dokter. Anders krijgt u nog een schok. Het spijt me, maar het was de enige manier. U stapt er maar makkelijk overheen. U hebt daarnet een mens gedood, meneer Meldon. Dopsen was een beste vent. Maar het was geen mens meer. Hij is maar voor een goede zaak. Als wij je tot een goed einde kunnen brengen, tenminste. Hij kan hier niet zomaar blijven liggen. Hier is de stok. Schuif hem onder de struiken. Ze zullen hem straks missen in het dorp. Als ze hem hier zo vinden, dan zullen ze zeker bij ons terechtkomen. Dat risico zit er wel in, ja. Maar als we hem hadden laten leven, hadden we een heel ander, veel groter risico gelopen. En ben je niet alleen? Help eens? Ja. Nog één injectiesbuit hebben we in elk geval al terecht. Nou, de rest nog. Hier, hier gaan de sporen van de apenpoten door. Nog steeds richting dorp, dwars door het bos. Achteraan dan! Ik geloof dat hij ons te slim af is. Hier kan hij zich door de bomen slingeren. Ja, op die manier komt hij nog veel sneller vooruit dan wij ook. Laten we maar de richting van het dorp aanhouden. Weet u de weg, dokter? Ja. Deze kant. Laten we in ieder geval naar boven blijven kijken. Je kunt niet weten. Ja. Stel, wat is er? Wat zit daar in die boom? Dat is hem. Hij heeft ons niet in de gaten. Wie schiet? Ja, wacht maar. Misverdomme. Dat heeft geen zin. Hij heeft ons in de gaten. Pas op, liggen! Dat is bijna de tweede keer vanmorgen, dokter. Hij neemt de benen vooruit, daar achteraan. Ja, maar als hij het nou nog eens een keer probeert, alles is hier vochtig. En We moeten vochtig. dat beest te pakken krijgen. Kom mee. Hij heeft het gehaald. Hij is het dorp in. Wat nou? Ja. Nou moet u het alleen opknappen, dokter. We kunnen ons niet tussen de mensen laten zien. En schiet er deze keer niet naast, alsjeblieft. Dank je oh, voor je advies, Curtis. Hm. Jullie wachten hier aan de voorstand. Je ben zo gauw mogelijk terug. Ja, schiet dan maar op. Ja. Tot straks. Hé, hey, dokter Haro op jacht. session is nog niet open, hoor. Ja, Heeft u weer ergens een aap gezien? Een aap? Bent u op jacht naar apen? hè? Of wil u mij soms voor een aap laten staan? Ja, en als er is, haast bij. Heeft u een aap gezien, ja of nee? Nee, maar ik ben me wel een aap geschrokken van dat geweer. Hé, ik De gekke dokter is op jacht naar een aap. <laughs> aap? Ja. Hey, hey. ja, ik heb er eens een spring op het plein. Waar? Nou, hij slingerde daar door de boom, maar hij had een. Uh... ...een soort van koffertje bij zich. Ah, ja, je ligt er toch zeker? Nee, huis. Heus, een haaf met een koffertje om je te bedoen. Hé, hey, we gaat die gekke geleden naar naartoe? Achter zijn haafpand met het koffertje. Maar dat wil ik zien. Kom op. No. Daar, op de luipel van de slagerij. Nou, kom daar op, de mouw. Hij zegt gek Op opzij, mensen. Hé, hey, niet ga schieten, hè? Nee, dat beest is ontsnapt uit mijn laboratorium. We moeten het terug al. hebben. Nou, dat pak ik hem toch even voor. Ja, ja. Nee. nee. Ik kom vooral niet bij de beest in de buurt. Uh, waarom niet? Wat is er met hem? Ja, de, we, uh, het is een proefdier. Ha, is hè? Oh, je bedoelt dat je dat beest hebt ingespoot. Je ja. bent een andere vuiligheid. Ja, dat je het nou hebt laten ontsnappen. Ja, ja maar... Ik... ja. dan ja, ja, ja, ja. nou komt hij hier in het dorp veilig maken, hè? Duivelse experimenten. Ja, zeker. Heeft het aaf niet behekst? En dan gaat het alleen nog maar met een koffertje naar op reis. Hou jij nou toch je stomme kop, man? Haal hem ja. toch neer. Nou, ga dan even op zee. Ja, Hoe ben je. Als op hoor. Op Oh. Wat is dat? Oh. Wat is dat nou? Uit dat arme feest, hè? Waar ligt die nou met je koffertje? Uit de buurt, mensen. kom maar in godsnaam niet aan. Ik ben benieuwd wat de politie zal zeggen van de jachtpartij. Waar is Dobson? Je bent een gevaar voor de buurt, gekke Ja, geluiden. Het spijt me, mensen. Maar ik ben met belangrijke experimenten bezig. Belangrijke ja. ja. experimenten. Het zou wat. Gekker, gehoord. Gekke gehoord. Succes. Nou, ik, eh, ik weet het niet. Dat beest heb ik in ieder geval. Hier. En het kistje ook, maar... Eh. Maar? Maar nou heb ik het hele dorp tegen. Ik ben een en een gevaarlijke gek. Nou, laten we maar gaan, voordat u nog van aankomen Het eh, zal toch wel niet lang duren. ...voor ik last krijg met de politie. Maar goed dat we niet zijn meegegaan tussen al die mensen. Als de stemming zo vijandig is. Ja, straks vinden ze nog dat lijkt van Dobson... ...gedood met een kogel uit een van mijn geweren. U zult ons zo langzamerhand wel vervloeken, hè? Ja, dat is dan nog heel eufemistisch uitgedrukt, generaal. Het liefst zou ik jullie allemaal naar erf afschoppen... ...met die malle marsbewoners erbij. Als... Als? Als het biologisch fenomeen me niet zo buitengewoon interesseerde. Gelukkig. Het spijt ons, dokter, dat u al die last bezorgen... ...maar we hebben geen keus... U bent de laatste mogelijkheid. Zeer vereerd met de rol die u me hebt toebedacht in dit drama. Maar ik zit ook liever in mijn, rustig in mijn laboratorium. Au, wat, wat is er? Ah, dat rotweester geeft nog steeds elektrische schokken van tijd tot tijd. Laat mij het maar een poosje dragen. Er zal de eerste tijd niet veel van komen. Waarvan niet? Van het rustig in uw laboratorium zitten. Dan moet ik hier weg, dat is duidelijk. Denkt u? Natuurlijk. De vraag is alleen... waarheen. Precies. Er zal geen land zijn dat ons nog wel hebben. Zo langzamerhand zullen alle regeringen wel een verzoek tot aanhouding hebben gekregen uit Washington. En Washington, dat zijn de Marsmensen. Mm -hmm. En intussen komen er daar in Amerika steeds meer bij. Al die dozen uit de Prometheus 13. Virus genoeg om de hele bevolking van de States ermee te, te, te infecteren. Tja. Sure. Um, uh, China misschien? Nee. Niets garandeert ons dat ze daar ook al niet geïnfiltreerd zijn. Ja, ja, nee. ja, ja dat is zo. We zit mooi mooie, de boot. De, de, de boot? Wacht eens even. De duikboot. Dat is het enige... Zouden we daar met z'n allen in kunnen? Met een beetje Kijk, Ja, blijft de vraag waarheen? Uh, kunnen we onderweg aan boord niet experimenteren? Nee, uitgesloten, nee. We, we mogen blij zijn als we elkaar niet al derdig in de weg zitten, nee. Voor gevaarlijke experimenten is in die kleine ruimte absoluut geen plaats. Maar er is dan wel plaats voor... Kan dokter O'Hara een deel van zijn instrumentarium meenemen? Uh... Hoeveel extra gedicht kun je hebben, buiten ons vieren? Ja, ja nou ja, als ik, als, als ik alle overbodige dingen eruit had... Dat zijn er niet zoveel dingen. een nou, kleine 500 kilo, denk ik. En waar wil je, dokter O'Hara, dan laten experimenteren? Wat zou je denken van Rockall? Rockall? Nooit van gehoord? Dat zal wel niet. Het is een rots eilandje ergens midden in de oceaan. Niemand zal ons daar zoeken. Ja, dat hoop jij maar. Je zult niet de enige zijn die van het bestaan van het eiland afweegt. Als jij een beter plan hebt, ga ik maar aan de volgende stil. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Ga door met. Dat eiland heeft ooit gediend als weerstation. Voordat de weerstations werden vervangen door weersatellieten. Nu is het alleen een baken voor de scheepvaart. Maar het gebouwtje moet er nog steeds staan. Uh, uh, zouden we dat wel kunnen gebruiken? Dat moeten we gokken. Maar ik denk het wel. Die dingen werden stevig gebouwd. Ja, als we dat kunnen inrichten als laboratorium, dan... Ik neem de noodzakelijkste dingen mee. Halen we dat met onze proviant? Er is nog voldoende kracht voor aan boord. We zullen ons moeten voorbereiden op een langdurig verblijf. Net zolang tot Dr. O'Hara een afweermiddel tegen het virus heeft gevonden. We kunnen natuurlijk altijd vis Oh Nee, nee, nee, zeg. Ik lust geen vis. Dan zult u uw smaak een poosje moeten veranderen. Oh, ook dat nog. We kunnen natuurlijk ook rustig hier blijven en de kat uit de boom kijken. Misschien laten ze wel met rust. Tot ze dopsen gevonden hebben. Dat lijk kunnen we laten verdwijnen. Goed dan. Tot ze dopsen missen. Het wordt dus roko. Het wordt roko. Iedereen akkoord? Akkoord. Goed. Wanneer kunnen we varen, professor? Hier, de twee monstertjes, voorzichtig. Ja, ja, ik heb ze. Zouden we niet een paar wapens moeten meenemen? Lijkt me meer dan verstandig. Ja, ik heb daar nog wat grof geschud, en draagbare laser. Geweldig. Waar kan ik hem vinden? In het land. in de rechterkast. Hebt u ook vishaakjes en snoer? Dat is nou net het enige wat ik niet heb. Dan moeten we dan maar improviseren. Verder alles? Ja. Een dode aapje? Ja, hier ga je. Viruscultures? Ook. We hebben dat behoorlijk overgewicht. Is dat erg? Nee, we zullen alleen niet zo hard kunnen. Goed, start hem maar, zou ik zeggen. Volgende door, kapitein. Stevens. Stevens. Waar blijft Stevens? Kunnen we? Uh, wacht even, Stevens zag. Uh, gaat u vast aan boord, dokter? Zeg, zeg hoe je dat? Ja, politie. Ja, we zijn bij dokter zo zeker gevonden. Vlug maar. Ja. Waar blijft Stevens ook! Stevens! Ja, ik kom. De politie komt eraf. Ja, ik ben niet dood. Heb je die lezen Ja, hier? Abort hem! Kan Ga niet! Ga maar! Dokter Ohara! Dokter Ohara, komt Kom eraan! Kom Duimpje, Krippes! Zoveelste keer op het nippertje. Ja. Is er niks beschadigd aan dat mooie duikbootje van je bent? Ja, gelukkig niet, dat. Had je anders verwacht. Ja. Niemand rekent met de enorme snelheid waarmee ik duiken kan. Hè? Mag de periscope uit? Is hij Ja. Daar komt hij dan. Nou, mensen. Er is in ieder geval geen weg meer terug. Dat is er. Kijk maar. Ja. Nee. Er is geen weg meer terug. Wat doen ze? Ze steken de boel in brand. Mijn laboratorium. Mijn levenswerk. Als deze opdracht slaagt, dokter, als u werkelijk lukt een verdelgingsmiddel te vinden voor dat Marsvirus, dan krijgt u uw laboratorium terug. Veel mooier dan het ooit geweest is. En niemand zal u meer voor gek verklaren. En als het me niet lukt, dan was uw levenswerk toch verloren gegaan. Geen gefilosofeer. Op naar Rokkal. Dus dit is het nou? Ja. Mm het -hmm. einde van de wereld. Ja, nog wel eenzaam hier. Maar dat heeft één voordeel. Veel bezoek zullen we hier niet krijgen. Dat hopen we tenminste. Als die marsmonsters maar niet de hele oceaan afschuimen. We kunnen rustig vanuitgaan dat ze ons voor kwijt zijn. Het enige wat ze kunnen weten is... ...dat we met de duikboot uit Schotland zijn vertrokken. Verder hebben niet. Zouden ze moeten beginnen met zoeken? Zeker niet hier. Nee. En die, die twee babymonstertjes, zouden die geen kwaad kunnen? Hoe? Ja, dat die ons op een of andere manier zou verraden. Niet waarschijnlijk. Anders hadden ze ons in Schotland al gevonden. Ja. Laten we maar eens op verkenning uitgaan. Ja. Goed dat ze hier die kleine kabel hebben aangelegd. Mm -hmm. We zullen wel er nooit bij kunnen komen met al die scherpe rotspunten. Help eens even, Matt. Hier. Geef hem maar een hand. U ook, dokter? Ja. Uh, nee. Nou, dat dus wordt een partijtje in Romans van Cruzele. Mm -hmm. Dat zijn hier geen zandstranden met palmbomen. Nou, daar is het veerstation. Oh, oh dat is... Uh... Klein, maar in ieder geval stevig gebouwd, hè? Huh? Laten we maar eens binnenkijken. Leeg. Maar we hebben tenminste een dak boven ons zocht. Ja, ja. leeg, zeg dat wel. Tot en met de stroomgenerator hebben ze eruit gehaald. Nou, als, je, als je stroom uh, nodig hebt, je krijgt een kabeltje uit de duikboot. Ja. Uh, het is maar goed dat we een technische man bij ons hebben. We zullen nog heel wat moeten improviseren. Ze, ik, eh, ik heb nog wat bedacht. Wat dan? Heb je die enorme antenne gezien op het dak? Ja. Die brengt ons in contact met de hele wereld. Hè? Zo zijn we tenminste niet, niet uh, alleen. We sluiten er maar op de boordradio. Ja, nou, misschien kunnen we dan horen wat er in de wereld omgaat. Prachtig idee. Laten we het meteen proberen. Tiens, die was een probleem met de boord. Ik het niet op die manier moeten we hier te makkelijk doorkrijgen. Ah, ah, dat zou hem kunnen zijn. Laat wel even staan. En dit was op de middag van deze week de top 60. Wij komen weer terug tot de week, zelfde tijd, zelfde golfhekje. Wij wachten nu op het nieuws. Hoe laat is het? Eh, uh, vier uur. Nee, daar. Ik geef me de tijd er wel eens even aan. Ja, oké. Okay. Ik weet. 8 um, dus uur in DCC Londen. 8 uur. Zet eens wat harder, ja. Amerika. De verbindingen met de Verenigde Staten van Noord-Amerika... ook met Canada, Mexico en Panama, Verlopen hoe langer het moeilijk zijn. Vanaf gisteren is de een van en naar die landen... ...op Komo omhoog. Ook radio en televisie ligt bijna stil. Genoemde landen hebben geen enkele verklaring uitgegeven... ...voor de genomen maatregelen. Politieke waarnemers houden het erop dat een en ander verband houdt met de In de Amerika zijn uitgebroken en waaraan reeds vele duizenden mensen zijn bezweken. Aan officiële berichten ontbreken binnenop. De, de kustwacht is in staat van alarm gebracht. De Amerikaanse generaal Stevens, die enkele dagen geleden is vervolgd met de tekst in zijn schaalplaats. ...is ontsnapt in zijn Duikboot, vergezeld van zijn medewichterde de, de vroegerastronaar, en hij meldde. Nice. En deze al wordt gezocht in verband met staatsgevaarlijkheid, <laughs> Het vermoeden bestaat dat zich in een gezelschap over de fysicus, Dr. L. Herre... ...en ah. in de amerikaalste manier, tot wel gekeurd. erachter, hè. Verder ons. <kwijnt> ja. In verband met een toestand in Amerika is hele mooie gehoord gebeurd. Welk. Nou. Je hebt over tijd ja, ja, ja. niet te klagen, Stevens. Zeer vereerd. Yes. Als we ons voorlopig maar een poosje uit de buurt blijven. Waar is de fysicus Dr. O'Hara? Binnen. Hij heeft alweer een half laboratorium ingericht. Hij is bezig met de sectie op ons aapje. Veel blijft er niet van over, heb ik al gezien. Nou, dan zullen we toch weer aan de biscuits en de vitaminepillen moeten. Legt ah. u de tafel even, professor? Ja, ja, ja. Laten we ons maar zo hartstikke mogelijk maken. Hè. We zullen het misschien lang moeten uithouden hier. Wanneer ga je nou vissen, met? Ik zal er morgen een paar proberen te verschalken Als ik haartjes gemaakt heb. Hebt u nog ergens een rolletje dun draad, professor? Ja, ik sta voor je kijken. Oh, oh wat ik zeggen wil. Eh, nou, we toch met elkaar in hetzelfde schuitje zitten. Zullen we die eh, beleefdheid nou maar laten varen? <lacht> He, ik, eh, ik ben gewoon Ben. Al oh, dat, professor. He? Goed, tot, heel graag. <lacht> Uitstekend. Eh, noem mij maar vrijdag. <lacht> Geef mij nog eens zo'n lekkere, droge koek. Zou je niet liever eerst even de dokter herhalen? Dan kunnen we met z'n allen eten. Ah, ja. nou, ik kom, ik kom, ja, dan kom er weer aan. Hallo. Hallo, wat ben jij vrolijk. Zeg, ik heb de heren voorgesteld... ...alle beleefdheid maar te laten varen. Is dat oké? Okay? Ja, dat zeker. Heb je al wat gevonden? Ja. Maar ik weet niet of het ons dichter bij de oplossing van de moeilijkheden brengt... ...of dat het juist een extra moeilijkheid betekent. Wat heb je dan uitgevonden? Nou, kijk, je hebt zelf gezien bij dat konijntje hoe het virus zich een heel stuk had teruggetrokken uit de zenuwbanen en hersencellen. Ja, en? Maar het virus leefde nog. Je zei dat je het zo weer zou kunnen prepareren. Ja. Juist, ja. Maar het virus bij de aap was dood. Wat? Wat? wat, wat. Dood? Dood? dood? Wat zijn er ja. nou? Dood, ja. Uitgewerkt. Maar dat is precies wat we hebben moeten. Hoe is het doodgegaan? Ja, dat is nou juist het punt, hè. Als het waar is wat ik denk, eh, ja, dan brengt het ons op het ogenblik niks verder. Zou het... Um... Heeft het iets te maken met de lichaamstemperatuur van de gastheer? Ja, daar ziet het wel naar uit. Hoe raad jij dat? Nou, raad is niet precies het woord. Heb je het idee dat het virus eerder een leven zou blijven... bij een lichaamstemperatuur van 35 graden in plaats van 37? Ja, beslist, ja. Daarom is het bij het konijn ook wel in leven gebleven. Ik weet het. Mijn vrouw Fel en ook nog een paar andere mensen... van wie we weten dat ze met het virus geïnfecteerd zijn... hadden plotseling een veel te lagere lichaamstemperatuur... 35 graden of, of toch minder. De hartslag was ook trager. Ja, dat is onmogelijk. Ja, toch is het zo. We weten het toch zeker niet waar, Stevens? Ja, ja en nee, dat bedoel ik niet. Ik geloof jullie wel, maar het is onmogelijk om bij een mens de temperatuur zo ver te laten dalen. Tot onder de 35 graden. Uitsluitend. Uitsluitend hoe? Ja, hoe dat is te ingewikkeld om uit te leggen. Maar het kan wel, onder bepaalde omstandigheden. En bij mijn weten is er maar één kliniek op de hele wereld die die omstandigheden kan scheppen. In het academisch ziekenhuis in Los Angeles worden proeven genomen met onderkoeling. Die zijn ook gespecialiseerd op het invriezen van lichamen en zelfs ledematen. Dus als er mensen voor langere tijd met dat virus rondlopen, dan zouden die daar besmet moeten zijn. Ja, mis. Mis? Ja, ik zie geen andere mogelijkheid. De universiteitskliniek in Los Angeles is al een paar maanden gesloten wegens verbouwing. Oh, ja, dat wist ik niet. Ja, maar toch moet toch er... Toch moet er een plaats zijn waar die onderkoeling kan gebeuren. Het eiland... Hm? Het eiland dat niet bestaat. Ja, dat moet het zijn. Is een eiland dat niet bestaat? Ja, een eiland in de Atlantische Oceaan... dat steeds op mysterieuze wijze verschijnt en weer verdwijnt. Ergens te zuiden van de Bermuda's. In de sargas Precies. Dus als wij het kwam bij de wortel willen uitroeien... dan moeten wij daarheen. Wat was de juiste positie ook alweer? Ik, hm? Ik weet het niet. Ik heb mijn aantekeningen niet bij me. Nou, dan zijn we weer precies waar we begonnen zijn. Het is mooi gevonden hoor. We komen er op het ogenblik geen steek verder. mee. Ik weet het niet... We hebben die monsters nog. Monsters? Ja, die uitgebroede marseieren. Kom maar eens mee. Ja, het lijkt alsof ze weer groter zijn geworden. Wat, uh, wat geven ze eigenlijk te eten? Niet. Ze voeden zich met elektrische spanning. Ja, daar ben ik intussen ook achter gekomen. Ze zuigen het gewoon op. Het is een interessant fenomeen. Ja, goed, maar wat wil je nou met die beesten? Nou. Zie je niet dat ze steeds naar één kant van het bassin zwemmen? Mm -hmm. Alsof ze er naartoe getrokken worden? Alsof ze ergens heen willen? Ja, nou je het zegt. Als we ze nou eens vrij lieten, hè? Ja, dat is zomaar een idee mm -hmm. hoor, maar. Het zou me niet verwonderen als ze regelrecht naar dat mysterieuze eiland van jullie zouden toezwemmen. Mogelijk. Uh, Sargassozee, zei je toch, hè? Ja. Palingen! Wat? Ja! Ja, precies, palingen. Waar hebben jullie het over? Heb je nooit gehoord van de palingtrek? Hè? Als, ze, als ze volwassen zijn, zwemmen ze duizenden kilometers naar de Sagassozee. Niemand is er nog toe achter gekomen hoe ze de weg vinden, door welke uh, instinct ze worden geleid. Maar, maar ze gaan erheen. Ze schieten wat kuit en ze sterven daar. Ja, en het zou me niets verwonderen als die palingen een overblijfsel zijn van een of andere vroegere marsinvase. Nou, op het ogenblik hebben we andere problemen als. Weet ons. ik, weet ik, weet ik, maar dat is toch een verrassende analogie. Dus, die twee monstertjes vrijlaten. En ze volgen. Ja, ik kan een redelijke kans op resultaat garanderen. Trouwens, er is geen andere mogelijkheid. Stel dat we het eiland vinden en dat we het op de een of andere manier kunnen vernietigen. Wat schieten we daarmee op? Dan zitten we nog altijd met mensen die al met het virus geïnfecteerd zijn. Ja, we zullen dus toch eerst moeten wachten op het onderzoek van O'Hara. Op het antidote. Hoe ga je het aanpakken? Jim. Jim, de nieuwe fonds vraagt eerst weer nieuwe experimenten. Ik zou wel eens willen weten wat het virus precies doet in een poikilotherm organisme. Wat? Ja. <laughs> Bij een koudbloedige diersoort, om het maar zo wetenschappelijk oh. te zeggen. Maar waar we zo gauw een koudbloedig dier van brand? Nou, Nou. Uh, de monstertjes. Nee, is te gevaarlijk. Huh. Nou, met, dan zou je toch op visvangst moeten. Oh, Germ. <laughs> en jij die niet van vis houdt. <laughs> Meen, ja, benen. Benen. ja, waarom niet? Daar blijft bij sexy tenminste iets voor over. Wanneer heb je het virus geïnjecteerd? Vanmorgen, bijna vijf uur geleden. En? Nou, ik mag je wel mijn compliment maken met je uitstekende hmm. prognose. Het ziet er naar uit dat het virus het uithoudt. En nu? De proef op de zon. We gaan hem koud maken. Koud maken? Nou ja, we gaan hem doden. En dan zal de sectie uitwijzen hoe het virus zich gehouden heeft. Is dat niet gevaarlijk? Nou, hij zal me niet opeten. Nee, maar hij kan je wel een flinke schok geven, naar alle waarschijnlijkheid. Hè? Zit er al. Weer een analogie. Wat? Ah, nee. Niks. Geef me dat mes maar even. Hè. Hier. Kijk uit. Uit. Oh, uit. Ik heb je nog zo gewaarschuwd. Daar gaat hij! Hij springt op het droge. Ja. Blijf uit de buurt. Ja, te laat. Weg. Ah, stop. Wat uh... is dat nou de hand hier? er jullie stom te kijken? Onze haai! Volgens de volgens denk de verdediging moet tegen hem zijn. De Voice of America. Uh -huh. Hoe laat is het? Um, Deze evene Wacht je op het nieuws? Ja. Over de binnenlandse zender zal er toch wel wat gezegd worden over die zogenaamde epidemie. Of was het alleen maar om de mensen zand in de ogen te strooien? Jij gelooft er niet in, hè, in die epidemie. Oh, jawel. Ja. Onder dat voorwendsel zullen ze proberen zoveel mogelijk mensen een injectie te geven. Dat is toch prachtig bedacht. Eerst de mensen bang maken, zo naar je toe lokken en dan... Met uh, één simpele injectie worden het marsmensen. En intussen strooien de mensen in het buitenland zand in hun ogen. Ja, stil, stil. Dit is de in Amerika, het is op het nieuws. Alle nieuws wordt over gelegd over de economie... ...die op het woontje even in noord Amerika. Er zijn al vele tienduizend slachtoffers gevallen... ...om spreken van een catastrofe zoals die de laatste honderd jaar in Amerika... ...niet meer gespeeld komen. Om een uitbreiding te voorkomen... Is alle interlokale verkeer stopgezet en er is een streng uitgangsverbod uitgebreid. Wij geven nu het woord aan een medewerkster van de Nationale Gezondheidsdienst voor een dringende opnieuw. Hier is dokter Valerie Rader. Valerie Rader, wat is het spel? Well, Mijn vrouw. Stil, stil met beheer. Sorry, maar. Yes. Stil nog, stil nog, stil nog. De Nationale Gezondheidsdienst is er tot nu toe niet in geslaagd de ziekte die in grote delen van Amerika epidemisch om zich heen krijgt te identificeren. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door de korte duur van het ziekteproces. Er treden praktisch geen waarschuwende verschijnselen op. Als de ziekte toeslaat, heeft ze bijna onmiddellijk de dood opgevormen. Juist dat maakt de ziekte zo raadslachtig. Medische hulp komt meestal te laat. Wel is er een mogelijkheid tot preventie. Er is in de afgelopen dagen een serum ontwikkeld dat een preventieve werking deze vinding berust op empirische gronden. De oorzaak van de ziekte is dus nog niet achterkomen. Ik raad iedereen dan ook aan, vervolg te de oproep van de regering. Leef het uitgaansverbod strikt na. Intussen is het begin gemaakt met de immunisatie van grote delen van de bevolking. Gezien de moeilijkheden bij het aanraken van het zeren, en gezien het feit dat immunisatie onder bepaalde omstandigheden moet plaatsvinden, zal het tijd duren Voordat iedereen is geïnteresseerd. Per post worden er oproepen gezonden. Meld u zo snel mogelijk bij op de opgegeven plaats. Uw rest op de Dus laat u in en, Zodra u uw oproep thuis In het belang van het gehele land. Misschien wel in het belang van de gehele wereld. Dr. Reden. u de indeling van de af alsjeblieft ik ben er misselijk van. Het was vuil, hè? Ja, geen twijfel mogelijk. Hoe hebben ze het er zo ver gekregen? Ze hebben haar helemaal niet ver gekregen. Ze dus zijn een van hen. Ze heeft niets meer te maken met de vuil die ik ken. Die mijn vrouw is. Ja, ze moet een van de eerste geweest zijn die ze te pakken hebben genomen. Daarom zal ze wel een vertrouwenspositie hebben. En daarbij, ze is nog arts ook. Spijt me, dat ik me zo heb laten gaan. Ja, laat dat nog maar achterwege. Je kunt niet altijd haar, die jongen, uithangen. We zullen ze klein krijgen. Ik vecht door nu meer dan ooit. Help me, Stevens. Help me, O'Hara. Ik wil je graag helpen, Matt. Ik doe mijn best. Denk je dat het zal luk, iets te vinden? Die vraag kan ik met ja beantwoorden. Ik zal iets vinden of ik heb geen O'Hara meer. Ik weet nou tenminste waar ik moet beginnen. Alleen, ik weet niet hoe lang ik ervoor nodig zal hebben. Wat denk je? Geef me twee weken. Twee weken? Dat, dat is te veel, O'Hara. Dat kan veel gebeuren in twee weken. Misschien hebben ze ons in die tijd al lang gevonden. Ja, en wij moeten hier al die tijd maar werkloos wachten. Ik weet wel iets wat jullie in die tijd zouden kunnen doen. Wat dan? Dat maakt meteen de kans op ontdekking, kleiner. Wat kunnen we dan doen? Neem de duikboot en zoek dat eiland. En vernietig het. Eindelijk actie. Dus... Jij gelooft in onze theorie dat op dat eiland dat steeds verdwijnt... en weer bovenkomt omstandigheden zou kunnen heersen... waardoor het marsvirus bij de mens kan worden ingebracht? Ja. Ik heb lang over jullie verhaal nagedacht. En als er sprake is van een soort uh, ja, een enorme duikboot of iets dergelijks... die werkelijk naar grote diepte kan afdalen. Dan... Kijk, het verlagen van de lichaamstemperatuur van de mens... kan alleen gebeuren onder hoge druk. Mm -hmm. En waar vind je die? Onder water. Het zou dus precies kunnen kloppen. De wetenschap ondersteunt onze theorieën. Hmm. Maar uh, het gevaar is niet denkbeeldig dat ze binnenkort ook op het vasteland klinieken zullen openen waar die hoge drukomstandigheden kunnen worden nagebootst. Zoals in die uh, kliniek in Los Angeles? Ja. ja die mogelijkheid is er inderdaad. Technisch zijn we in ieder geval al zover. En van die technische mogelijkheden zullen ze zeker gebruik maken als ze de kans krijgen. Ja, zover mag het niet komen. Anders kunnen we wel inpakken. Dan lijkt mij het voorstel van O'Hara om het eiland te vernietigen een uitstekend idee. Ik zou niets liever willen. Ja, ja, ja, wacht nou eens even, hè. niet zo haastig. Er is nog een andere mogelijkheid. En die is? Het zou misschien wel interessant zijn om te weten te komen... wat zich er allemaal afspeelt op dat eh, eiland. Veel te gevaarlijk. Hoe meer je weet van een vijand, hoe effectiever je hem kunt bestrijden. Dat ben ik met je eens, maar dit is een ongelijke strijd. We moeten zo snel en zo hard mogelijk toeslaan. We kunnen het ene doen en het andere niet laten. Ja, ik, nou, ik, ik voel toch meer voor wat O'Hara daar zegt. Waarom? Nou, als, als, als jullie gelijk hebben als dat eiland werkelijk wordt gebruikt... om mensen te injecteren met dat virus. Ja? Dan zullen er toch geen wat slachtoffers vallen. Als we de hele zaak zomaar gaan, van niet... Zo dus mag je niet redeneren. Het gaat om de veiligheid van de hele mensheid. Dan tellen die paar slachtoffers niet... Het is oorlog, is. Vergeet dat niet. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Trouwens, wat dan misschien nog mensen zijn als ze naar beneden gaan... ...zijn levensgevaarlijke marswezens als ze eenmaal boven komen. Met heeft gelijk. We moeten hard zijn. Als het zo bekijkt...